Ik geef een feest op blauw, omdat ik dat anders nooit onthoud. Ik geef een feest op 0610684032. Ik zuip mijn klem op jou, omdat ik zoveel van je hou. Ik zuip me klem, omdat ik jou ken en niet ben.